12 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Goedemiddag. Ook Al kandidaat bij PvdA. Nelson Mandela opgenomen in ziekenhuis. En Utrecht-supporters stappen naar de rechter. Het weer veel zon en de temperatuur ligt tussen de 7 graden op de Wadden... en 10 graden in Limburg. Morgen meer bewolking. Het wordt dan ongeveer 9 graden. En de dagen daarna blijft het zacht en valt er af en toe een bui. PvdA Tweede Kamerlid Al Bayrak heeft zich vandaag gemeld... als kandidaat fractievoorzitter van de PvdA. Ze is de eerste en tot nu toe enige vrouw... die Job Cohen wil opvolgen als partijleider... en gaat de concurrentie aan met Martijn van Dam, Dirk Samsom en Ronald Plasterk. We staan aan de vooravond van alweer een enorme bezuinigingsronde... met een kabinet dat in mijn ogen al lang het draagvlak heeft verloren... en elke dag nog meer invloed en aanzien verliest, ook internationaal... En met dat alles baal ik enorm dat de Partij van de Arbeid het afgelopen anderhalf jaar er niet in is geslaagd om die vuist te maken. Want dit zijn onze tijden. We vechten om alles waar wij voor zijn opgericht. En ik vind dat die partij echt zichzelf moet herpakken en het zelfrespect moet terugvinden. Want dan pas kan je weer respect aan andere mensen vragen en gewoon de krachten bundelen. En wat brengt u dat u de tijd voor de Partij van de Arbeid kunt keren? Nou, dat laatste...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 En wat hij tot nu toe heeft gedaan, spreekt niet voor hem. Als hij deze bezuinigingsronde ingaat, met alweer de PVV... en dus kiest voor die hand op zijn rug die verder wordt aangedraaid door Geert Wilders... dan is dat dus een keuze tegen ons. En dan zeg ik bijvoorbeeld, als jij die keuze niet maakt, Mark Rutte daar maken wij hem wel. Als jij kiest voor verder gaan met de PVV en het aanzien van Nederland verkwanselt... en daardoor de economie ernstig schaadt, dan zeg ik al bij voorbaat, kijk niet naar ons. U noemde zelf al de PVV. Job Cohen was voor Geert Wilders een dankbaar mikpunt van de PVV. Um, hoe zal dat verder gaan als u fractievoorzitter wordt? Dat zullen we nog wel zien. Ik denk dat als we, um, zoals ik wil, met de PVDA weer onszelf respect herpakken... Als ik dat met mijn zelfrespect kan aanjagen, dan zal ook Geert Wilders het respect moeten terugvinden voor mij en de Partij van de Arbeid. Ik kan me voorstellen dat Wilders zegt, als u fractievoorzitter wordt, mevrouw Albayrak, u met uw dubbele paspoorten. Wat hebben Henk en Ingrid nog te verwachten van de Partij van de Allochtonen?" Ja, die kunnen we inderdaad wel verwachten. De aanvallen van Wilders op mij zijn tot op heden heel erg persoonlijk geweest. Laat hij eens inhoudelijk worden. Laat hij eens echt op de inhoud gaan verklaren waarom hij een kabinet steunt met maatregelen die elke keer weer juist die Henk en Ingrid onwijs pakken. Laat hij dat maar eens uitleggen. Al Bayrak in gesprek met verslaggever Wilco Boom. En Wilco Boom die is in Utrecht dus bij die ledenraad. Wat betekent het voor de race, Wilco, dat Al er nu bij komt? Nou, het slagveld uh, ziet er plotseling uh, heel anders uit. Want uh, tot nu toe waren er natuurlijk drie kandidaten. Van Dam, Samsom en Plasterk. En plotseling uh, komt ook, meldt zich daar ook uh, Nebehad al-Bayrak. Tot nu toe de enige vrouw. Uh, de geschiedenis van de Partij van de Arbeid leert... dat bij interne verkiezingen uh, veel vrouwelijke partijleden... op uh, vrouwelijke kandidaten stemmen. Uh, dus wat dat betreft is Al Bayrak dan in het voordeel... ten opzichte van die drie mannen die de aandacht uh, verdelen. En uh, ja, ze, ze heeft natuurlijk ook een uh, allochtonse achtergrond... om het zo te zeggen, een Turkse achtergrond. En het is daardoor uh, te verwachten... dat ook veel leden voor haar zullen kiezen. Dus Al Bayrak maakt, denk ik, een hele goede kans... om die interne verkiezingen te gaan winnen. Job Cohen die, uh, heeft een uur geleden gesproken. Wat zei hij en hoe werd hij daar ontvangen? Ja, de bijeenkomst die van vandaag, uh, die natuurlijk een beetje wordt doorkruist nu door de bekendmaking van Al-Bayrak. Die staat vooral in het teken van het vertrek van Cohen. Of het nou wel nodig was, et cetera. Uh, veel mensen vinden het nog steeds erg spijtig, omdat ze vinden dat hij uh, de man was van het fatsoen. En uh, dat het daarom niet deugt dat hij het veld heeft uh, moeten ruimen. Maar uh, en van, er was dus ook heel veel waardering bij de 700, 800 uh, bezoekers van dit ledenforum voor, uh, voor Cohen. En uh, daar gaan we nu even naar luisteren. Dat komt omdat ik er eindelijk, uiteindelijk van overtuigd ben dat ik dat niet meer zou kunnen realiseren. Je kan dat beroerd vinden, en er zijn heel veel die dat beroerd vinden. Ik vind het zelf ook beroerd. Maar laten we gewoon die feiten onder ogen zien. Dat is de reden waarom ik ermee opgehouden ben in deze functie. Maar niet als overtuigd lid van de Partij van de Arbeid, als overtuigd sociaal -democraat. Dat ben ik en dat blijf ik en daar ga ik mee door. Een ja, staande ovatie voor Job Cohen hier op de politieke ledenraad in Utrecht waar hij nog eens even uitlegde dat hij uh, inschatte na maanden twijfelen daarover dat hij uh, niet meer effectief kon zijn als politiek leider van de PvdA en dat hij daarom uh, is gestopt. Een belangrijk onderwerp op de bijeenkomst is ook dat er uit de fractievergadering waarin over de koers werd gesproken anderhalve week geleden kort voordat Cohen uh, de knoop doorrakte dat er daardoor verschillende fractieleden over is gelekt en uh, partijvoorzitter Hans Spekman Straks en ongenoegen daarover niet onder stoelen of banken. Dat vond ik eerlijk gezegd mogelijk. Uh, ik vind het vreselijk. Ik heb het woord genoemd ook linkerballen. Uh, en daar hou ik echt niet van. Ja, Hans Bekman boos over het lekken uit de fractie. Hij wees er overigens wel op dat de meeste fractieleden allemaal hun uiterste best doen. En uh, dat het de meeste leden dus ook niet te verwijten valt. Uh, ja, en zo praat uh, het politieke forum vandaag nog even verder. Uh, ergens tussen half één en één uur is het afgelopen. Dan moet de rouw verwerkt zijn. Dan moeten we naar de toekomst worden gekeken. En dan binnen een paar weken gaat de leden van de Partij van de Arbeid een nieuwe fractievoorzitter en partijleider kiezen. Dankjewel Wilco. Wilco Boom vanuit Utrecht. Nelson Mandela is opgenomen in het ziekenhuis. Volgens een woordvoerder van de Zuid-Afrikaanse regering heeft de 93-jarige oud-president langdurige buikklachten waar hij voor moet worden behandeld. Former president Mandela was admitted to hospital this morning. It was on the basis of a longstanding abdominal complaint that he had, had. And his doctors had reached the conclusion that needed specialist needed uh, specialist medical attention. Volgens de woordvoerder van president Zuma heeft zijn voorganger veel beterschap heeft hij toegewenst... en gezegd dat mensen in heel Zuid-Afrika en de wereld met hem meeleven. Mandela zou het goed maken, maar artsen moeten rekening houden met zijn hoge leeftijd. Hij is 93 jaar oud en daarom moeten de dokters dat in account when fitting hem he is a bit frail but this condition is a long standing one and as i said his admission is not an emergency one but a preplanned one oud president heeft al lange problemen met zijn gezondheid in januari vorig jaar werd hij in een ziekenhuis opgenomen met een klaplong dit is het NOS journaal met Mark Visser het Rode Kruis en de Rode Halve Maan zijn opnieuw in gesprek... met de Syrische autoriteiten en de oppositie in het land... over het weghalen van gewonden uit Homs. De wijk Baba Amar in die stad wordt al wekenlang bestookt... door het leger van president Assad. Gisteren evacueerden de hulporganisaties zeven gewonde Syriërs uit die wijk. Twintig vrouwen en kinderen werden in veiligheid gebracht. Twee gewonde westerse journalisten konden niet worden meegenomen. En ook de lichamen van de twee westerse journalisten... die deze week omkwamen, bleven in Homs... Volgens lokale actiecomité's van de oppositie hebben veiligheidstroepen van president Assad gisteren in heel Syrië zeker 100 mensen gedood, vooral burgers. Abed Rabo Mansour Hadi is vandaag beëdigd tot president van Jemen. Hij volgt Ali Abdullah Saleh op, die vorig jaar na maandenlange protesten aftrad. Wie de nieuwe president van Jemen precies is, weet eigenlijk niemand, vertelt journalist Judith Spiegel in Sana'a, de hoofdstad van Jemen. Vandaag is Abdurabou Mansour Hadi ingezworen als nieuwe president van Jemen. Heel verrassend is dat niet, want hij was de enige kandidaat bij verkiezingen de afgelopen week. Niemand weet precies wie Hadi is. We weten dat hij 18 jaar vicepresident is geweest onder Ali Abdullah Saleh, maar niet meer dan dat. Hij vervulde een stille rol. Vandaag hield hij voor het eerst een speech en daarin legde hij de nadruk vooral op het bestrijden van Al-Qaeda. Dat is een geruststellende boodschap aan de Amerikanen. Die willen dat graag horen. Verder belooft Hadi de economie van het straatarme land uit het slop te trekken. Hoe hij een en ander precies gaat aanpakken blijft wat onduidelijk. Aanstaande maandag volgt er dan nog een ceremoniële inauguratie... waarbij ook Ali Abdullah Saleh, die terugkeerde naar Jemen... na behandeling in de Verenigde Staten, aanwezig zal zijn...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 Ongeregeldheden zouden ontstaan bij de wedstrijd aankomende zondag bij Exitent en Etse Exit Utrecht. De supporters zouden begin december tijdens een de, de wedstrijd tussen Utrecht en Twente hebben meegedaan aan rellen. De twee clubs spelen zondag opnieuw tegen elkaar dus in Enschede. De bewering van de gemeente dat er mogelijk ongeregeldheden ontstaan is volgens Van de Graaf niet gebaseerd op feiten. En zijn besluit die de burgemeester heeft gegeven geeft ook in enkele wijze aan waar dan die vrees of waar die angst uit zou, uit zou uh, bestaan. En er is geen enkele reden om te vermoeden dat ook maar één van de cliënten die ik had uh, de neiging heeft om aanstaande zondag af te willen reizen naar Enschede. Er zijn in mijn stadion verboden af te geven en er is dus ook geen enkele reden voor mijn cliënten om af te reizen naar Enschede.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 In Vlaanderen begint vandaag het wielenseizoen. Na etappekoersen in onder meer Oman en Qatar zijn de renners een klein half uur geleden begonnen aan de omloop Het Nieuwsblad. De traditionele opening van het seizoen. Verslaggever Gio Lippens in start- en finishplaats Gent. In het verleden is de omloop wel eens afgelast door slecht weer, kou, regen, wind. Maar dat is vandaag niet het geval. Nee, in tegendeel. Het is uh, prachtig weer hier in uh, Gent. Het zonnetje schijnt en uh, ja, het lijkt wel een beetje lente. En dat is wel mooi bij de opening van het uh, wielerseizoen. Uh, de renners die zijn er in ieder geval klaar voor. Je kon het merken, ze staan een beetje te trappelen als veulens die net de wei in mogen. En zo zijn ze zojuist ook om half twaalf van start gegaan. Drommen mensen hier op het Sint-Pietersplein in Gent en die hebben de renners uitgezwaaid. Ja, vorig jaar won Sebastian Langeveld, toen nog uh, in dienst bij Rabobank. Kunnen we vandaag iets van hem verwachten of van andere Nederlanders? Het zou allemaal kunnen hoor met Sebastian Langeveld natuurlijk. Vorig jaar was hij heel goed. Hij was ook goed aan het seizoen begonnen. Maar is hard gevallen in Qatar en in Oman. Twee keer. Twee keer flinke schaafronden. En daar heeft hij wel last van. Maar gisteren heeft hij het parcours nog een keer verkend. En toen kwam hij terug met toch wel een smile op zijn gezicht. In het hotel zei hij uh, ik voel me toch voor het eerst weer echt een beetje renner. En uh, ik heb het gevoel dat het allemaal het ergste in ieder geval over is. Hij is dus ja altijd een van de kanshebbers. Want het is een klassieke specialist. Maar denk ook bijvoorbeeld aan Lars Boom. Of aan Liebe Westra die op dit moment in een kopgroepje zit. Een kopgroepje van zeven man met verder allemaal buitenlanders. Maar lieve westra van Van zit er in ieder geval bij. En hij is weggesprongen, maar de koers is nog heel erg jong hoor. We zijn pas onderweg, half twaalf inderdaad de start gegeven. Het moet allemaal nog echt beginnen. Dankjewel, Gio Lippens. Sven Kramer, die laat de wereldbekerwedstrijden in Heerenveen van volgende week schieten. De wereldkampioen Allround zou starten op de 1500 meter en de 10 kilometer, maar heeft zich afgemeld. Kramer wil komende maand vooral op de 5 kilometer en de ploegenachtervolging richten. Las Elgersma, die start nu op de 1500 meter. En marathonrijder Rob Hadders, goed in vorm op het natuureis van de voorbije weken, die heeft een startbewijs voor de 10 kilometer gekregen. AWB Verkeersinformatie, John Bakker. Met korte files op de A2 vanuit Amsterdam naar Utrecht... bij de werkzaamheden bij Maarsen, 2 kilometer. Na een ongeluk op de A12 van Arnhem naar Utrecht... bij de afrit Wageningen, 2 kilometer. De linkerrijstrook is daar dicht. En verderop op de A12 bij de afrit Hoograven, ook daar 2 kilometer. En dat zijn vooral bezoekers aan de motorbeurs in de jaarbeurs. Dan nog een keer de hoofdpunten. Bij de PvdA heeft ook Kamerlid Albayrak zich kandidaat gesteld... voor het partijleiderschap. Ieder deden de Kamerleden van Dam, Samsom en Plasterk hetzelfde. Nelson Mandela is opgenomen in het ziekenhuis. Opname was gepland. De 93-jarige Mandela heeft al langer buikklachten. En supporters van FC Utrecht die stappen naar de rechter... omdat de gemeente Enschedeze een stadsverbod heeft opgelegd. was over dit uitgebreide NOS-journaal. Zometeen het onderzoeksprogramma Argos...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 HET culturele hoogtepunt natuurlijk van deze afgelopen week. Verrassende gesprekken. oh echt? Dat, ja, dat vond ik echt uh, top van de beel, Dat ja. vond ik al een beetje En zwingende ja. muziek. Opium vanavond, half elf, bij de Avro Nederland 2. Dit is Radio 1. Argos. Onderzoeksjournalistiek van de VARA, HUMAN en de VPRO. Max van Wezel. Goedemiddag en welkom bij Argos, het onderzoeksprogramma van Radio 1. Geheim, niet voor buitenlanders. Die waarschuwing staat op ruim duizend pagina's Amerikaanse documenten... die de Duitse onderzoeker Eric Schmid Eénboom ontdekte... in het National Archive in Washington... De documenten bevatten spannende informatie over de rol van Philips in de Tweede Wereldoorlog. Ze komen uit de archieven van het OSS, het Office of Strategic Services, de voorloper van de CIA. Schmid Einbom benaderde Argos en samen met Philips-kenner Marcel Metsen bestudeerden we het materiaal. Ook vergeleken we het met andere bronnen. Met ze publiceert volgende week een groot artikel... over dat gezamenlijke onderzoek in de Groene Amsterdammer. Maar vandaag al kunt u luisteren naar het radioverslag... dat Gerard Leenders en Huub Jaspers maakten. NV Philips Gloeilampenfabriek uit Eindhoven, Nederland... is een van de grootste producenten van lampen en radio's. Het bedrijf onderhoudt in het geheim contact vanuit New York met Eindhoven. De vestigingen in Eindhoven en de vestigingen in bezette landen werken op volle kracht ten gunste van de nazi's. De directeur van Philips Argentinië is een nazispion. En elders in het bedrijf werken fascisten of mensen met pro-fascistische ideeën. De interne politieafdeling bij Philips wordt geleid door een Nederlandse nazi. Hij werkt nauw samen met de Gestapo. Het Philips-concern is een duidelijk gevaar voor de veiligheid van de geallieerden. Forse beschuldigingen tegen de Nederlandse multinationale Philips... in een rapport uit 1943 van de Amerikaanse inlichtingendienst OSS, de voorloper van de CIA. Een rapport van ruim duizend pagina's dat onlangs werd ontdekt in een archief in Washington... Hoe bijzonder is dit materiaal? In hoeverre werpt het nieuw licht op de rol van de lampenfabrikant uit Eindhoven? Natuurlijk heeft dit bedrijf nog altijd wel de behoefte... om zijn activiteiten tijdens de Tweede Wereldoorlog... als behoorlijk patriotistisch... en mogelijk zelfs onderdeel van een soort verzetsactiviteiten te schilderen. Waarop zijn de Amerikaanse aantijgingen gebaseerd? En hoe zijn ze te rijmen met de samenwerking die Philips juist zocht... met de Amerikaanse inlichtingendiensten? De verrassing zat eigenlijk aan het eind van die hele stapel. Waaruit blijkt dat Philips zichzelf heeft aangeboden als informant. Ze hebben dus uh, contact gelegd met dat uh, jonge uh, OSS. En uh, gezegd, wij willen een deal. Waarom geeft Philips zelf nog steeds geen volledige opening van zaken... als het gaat om de Tweede Wereldoorlog? Over een van Nederlands grootste multinationals in tijd van oorlog. Een verhaal over koopmanschap, spionage en dubbelspel. Ik heb in zomer uh, van de laatste jaren een studie aan de National Archives gehad. Ons verhaal begint in juli 2011. De Duitse inlichtingendienstexpert Erich Schmid-Eenboom zit voor enkele weken in Washington. Hij doet daar onderzoek in het National Archive. Schmid Eenboom is vooral op zoek naar vrijgegeven CIA-documenten. Maar hij stuit op archieven van de voorloper van de CIA... het Office of Strategic Services, OSS. Deze Amerikaanse buitenland inlichtendienst werd in 1941, dus tijdens de Tweede Wereldoorlog, opgericht en viel direct onder President Roosevelt. Die OSS-documenten zijn bereits in de 90er jaren vrijgegeven worden. Maar die recherche, zowel in de Verenigde Staten als ook auzerhalb van OSS, zijn zeer begrenzt gebleven. Veel OSS-documenten zijn al in de jaren 90 vrijgegeven. Maar de documenten zijn tot nu toe nauwelijks bestudeerd door historici of andere onderzoekers, vertelt Schmid-Eenboom. Hij wijst erop dat over de OSS geschiedenis slechts enkele boeken zijn verschenen. Schmid-Eenboom bekijkt in Washington een honderden pagina's stellende inventaris van vrijgegeven OSS-documenten. Als je dit vindboek doorbladert, dan stuist men aan 7-8 stellen op Nederlandse verbindingen en op die grote berichten over de Philips-concern. In deze inventaris vindt Schmid-Eenboom een lijvig OSS-rapport... uit augustus 1943 met het stempel Geheim en de titel De Philips Concern. Het rapport zelf is ruim 400 pagina's dik... en er zitten nog honderden pagina's bewijsstukken bij. Veelal onderschepte brieven. Nadat we de documenten van Schmid-Eenboom hebben gekregen... benaderen we historicus en onderzoeksjournalist Marcel Metzen... Hij schreef meerdere boeken over Philips en promoveerde op een biografie van de man die het concern in de eerste helft van de vorige eeuw groot maakte, Anton Philips. Metzen kreeg voor zijn onderzoek toegang tot delen van het Philips-archief. Maar de OSS-documenten is die nooit eerder tegengekomen. Het is bijzonder materiaal, want we kenden het nog niet. En het geeft eigenlijk in heel veel opzichten uh, een, een heel gedetailleerd beeld van de Philips-activiteit uh, tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dit materiaal dat concentreert zich eigenlijk op de, op de contacten... die uh, werden onderhouden tussen Europa en het westelijk halfrond. En met name de Verenigde Staten, maar ook uh, Latijns-Amerika. En um, de, we wisten daar wel iets van. Dus De Philips historicus Blanke heeft daar in, in, in 1997 al wel wat over geschreven. Maar die beschrijft die contacten eigenlijk als uh, beperkt en uh, nogal terughoudend. Uh, en... Um, zelf heb ik in mijn biografie van Andrew Philips er alweer wat meer over geschreven. Ik heb toen wat, wat brieven al kunnen zien die mij de indruk gaven dat er toch meer aan de hand was. En wat je hier ziet in dit OSS-rapport, is eigenlijk, eigenlijk beschrijft hij dat als een heel structureel... Het netwerk van verbindingslijnen, wat in de periode waarin dit, dit bestrijkt, dus vooral 1941 en 1942, eigenlijk een zeer actieve communicatie en een zeer, zeer, zeer slimme communicatie ook op verschillende manieren in stand wist te houden tussen de verschillende bedrijfsonderdelen, zowel in bezet gebied als in vrijgebied. Het zou mij dus ook interesseren, wat de Philips historici op dit moment, als ze dit rapport zien, of ze daar niet reden eh, in zien om hun geschiedschrijving toch bij te stellen. Want het, eh, het lijkt erop alsof het toch echt wel een stuk intensiever is geweest dan tot nu toe eh, door hen is beschreven. Marcel Metsen. Hij vertelt dat de Philips leiding het concern voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog opsplitste met een juridisch geavanceerde constructie. Het was natuurlijk duidelijk dat de Tweede Wereldoorlog eraan zat te komen voor uh, heel veel mensen. En uh, Philips heeft in 1939 een uh, tweetal uh, trusts opgericht, dus een soort stichtingen zeg maar, waarin ze de bezittingen uh, uh, op het westelijke halfgrond, Noord-Midden- en Zuid-Amerika, hebben ondergebracht. En een tweede trust voor de bezittingen in het Britse Gemene best en Engeland. En verder hebben ze ook uh, gewerkt aan een wet zetelverplaatsing, die net op tijd is uh, ingevoerd, zodat hun statutaire zetel... Dus de vestigingsplaats kon worden verplaatst van Nederland naar Curaçao. Ze hebben het bedrijf opgesplitst, eigenlijk? Ze hebben het bedrijf opgesplitst. Eh, en eh, er is ook nog een aparte constructie in het leven geroepen... voor de bedrijven die dan onder Duitse bezetting zouden komen. Want dat viel natuurlijk ook te verwachten. Zodat je dus eigenlijk een opsplitsing kreeg in grosso modo twee concerndelen. één in Duits gecontroleerd gebied, dus in bezet Europa. En een deel daarbuiten. Met deze opsplitsing wilde Philips aan de ene kant voorkomen dat de Duitsers controle zouden krijgen over het hele concern, ook over onderdelen buiten bezet gebied, maar de opsplitsing en zetelverplaatsing dienden ook nog een ander doel. De bedoeling was om te voorkomen dat buiten Europa... dat een beslag gelegd zou kunnen worden op de dochterbedrijven daar. Want als het hoofdkantoor in Nederland zou blijven... en het zou één concern zijn... dan zou het als een vijandig concern kunnen worden aangemerkt. Ook in Engeland, Amerika en de rest van de wereld. Dus dat is gewoon een juridische beschermingsmaatregel geweest. Juridische beschermingsmaatregelen. Dus niet alleen tegenover de nazi's... maar ook tegenover de Britten en de Amerikanen. Je kan je dus voorstellen dat de Amerikaanse of Britse autoriteiten... zouden zeggen, jullie hebben hier allerlei dochterbedrijven... die feitelijk gecontroleerd worden door de Duitsers. Dus wij nemen die in beslag. Op 10 mei vallen Duitse troepen Nederland binnen. Een plan om een groot deel van het machinepark van Philips veilig te stellen mislukt. De juridische zetel van de NV wordt nog net op tijd verplaatst naar Willemstad-Curaçao. Philips bedrijven in de bezette landen vallen onder Duits bewind. Een fragment uit een door Philips zelf gemaakte film. De top van het concern, waaronder Anton Philips en president-directeur Frans Otte, week via Engeland uit naar New York. Fritz Philips, de zoon van Anton, bleef in Eindhoven... en gaf leiding aan de delen van het concern in Nederland... dat in toenemende mate in de greep van de Duitse bezetter kwam. Juridisch had de Philips leiding een slimme oplossing bedacht om tijdens de oorlog als multinationaal concern te kunnen blijven functioneren, maar in de praktijk bleek dat veel lastiger. Om een eenvoudig voorbeeld te noemen, uh, Nederland uh, was bezet en de fabrieken in Eindhoven moesten onderdelen leveren. Die waren een soort productiecentrum voor de rest van Europa. En die moesten dus ook onderdelen leveren aan fabrieken in neutrale landen. Uh, technische kennis bijvoorbeeld voor bepaalde uh, productietechnische kennis uh, was ook weer nodig in Argentinië. Uh, ze wilden in de Verenigde Staten wilden ze nieuwe bedrijven opzetten. Ook daarvoor hadden ze bepaalde technische kennis uh, nodig... die eigenlijk uit Eindhoven moest komen. Dus dan had je een probleem, want hoe kreeg je die kennis uh, dan uh, over zeg maar, de, de frontlijn heen? Het Philips-concern, bekend in heel de wereld... is beroemd om zijn lampen en radioapparaten. Zijn exportcijfer overschrijdt jaarlijks de 100 miljoen gulden. Behalve lampen en radio's maakte Philips begin jaren 40 ook medische apparatuur. En de eerste huishoudelijke apparaten. Sommige producten van Philips waren ook geschikt voor militaire toepassingen. Philips produceerde communicatieapparatuur. Dus dat betekende ook uh, zend- en ontvangapparatuur... die ook voor militaire doeleinden geschikt was. Uh, grote zenders natuurlijk. Uh, ze waren ook al bezig met radartechnologie. Dus uh, ja, zeker. Uh, militair interessante technologie. Dit alles werd door de Amerikanen met argusogen bekeken. Zo staat er in het geheime OSS-rapport uit 1943. De vestigingen in Eindhoven en de vestigingen in bezette landen... werken op volle kracht ten gunste van de nazi's. Maar er was meer dat de argwaan van de Amerikaanse inlichtingendienst wekte. Het bedrijf onderhoudt in het geheim contact vanuit New York met Eindhoven... Om als multinational te kunnen blijven functioneren... was onderling contact en communicatie nodig. Bijvoorbeeld tussen de directie in Eindhoven en de Philips-top in New York. Maar dat contact was verboden. Philips zocht en vond allerlei sluiproutes. Zo reisde een Philips-manager uit Eindhoven regelmatig... met toestemming van de Duitsers naar Geneve, in het neutrale Zwitserland... waar hij boodschappen achterliet die dan vanuit New York konden worden opgehaald. Ook werden berichten meegestuurd met de Nederlandse diplomatieke post... die buiten de Amerikaanse censuur viel. Er werd gecommuniceerd via codeberichten en geheimzinnige pakjes. De Amerikaanse inlichtingendienst OSS rapporteerde uitvoerig over dit soort zaken. De Amerikanen vreesden dat Nazi-Duitsland... het internationale netwerk van Philips zou kunnen gebruiken voor spionage. Er was nog iets waardoor dit wantrouwen werd versterkt. De interne politieafdeling bij Philips wordt geleid door een Nederlandse nazi. Hij werkt nauw samen met de Gestapo. De chef van de Philips-politie, die in het OSS-rapport als Nederlandse nazi betiteld wordt, heet Willem Dijs. De Eindhovense journalist Frans Dekkers publiceert begin jaren 80 een aantal artikelen en een boek over deze Dijs en zijn banden met de Gestapo. Het clubhuis van de PSP in Eindhoven. Hier wordt geld ingezameld voor een advertentie in het Eindhoven's Dagblad. Met die advertentie wil men protesteren tegen een vonnis... dat de persvrijheid dreigt te beknoten. Een vonnis op verzoek van oud-Philips meester De Graaf... dat de verspreiding verbiedt van een boek over de dubieuze rol... die de gloeilampenfabriek voor en tijdens de oorlog heeft gespeeld. Een fragment van het televisieprogramma BGTV... uitgezonden door de VPRO op 3 november 1983... In het programma is te zien dat het boek van Dekkers... hoewel verboden door de rechter, onder de toonbank gewoon wordt verkocht. De secretaris van de journalistenvakbond NVJ... plaatst in deze uitzending kritische kanttekeningen... bij de uitspraak van de rechter. Wat ons eigenlijk tot zorgen baart, dank bestuur van de NVJ... is het feit dat de rechter zegt dat waar Dekkers geen wetenschapper is... is een journalist, niet wetenschappelijk opgeleid in dit geval dat hij zich dan eigenlijk met deze materie niet zou moeten bemoeien. En ook op dat punt geen beroep zou moeten doen op het algemeen belang. De discussie in Nederland over de rol van Philips in de Tweede Wereldoorlog... gaat tot nu toe vooral over Philips in Nederland... De rol van de fabrieken in Eindhoven en Kamp Vught. Een concentratiekamp waar Philips een productieafdeling had... met voornamelijk Joodse werknemers... waarvan het grootste deel de oorlog heeft overleefd. Het rapport van de Amerikaanse geheime dienst OSS... gaat vooral over de activiteiten van de multinational buiten Nederland. In Latijns-Amerika bijvoorbeeld. De directeur van Philips Argentinië is een nazi-spion... Hij is de man van wie het meest belastende bewijs is gevonden. In Argentinië staan hij en zijn vrouw bekend als falangisten-aanhangers. Hij is altijd publiekelijk pro-Nazi geweest... en heeft duidelijk gemaakt dat hij tegen de Verenigde Staten is. Hij heeft gezegd dat Hitler goede ideeën heeft. Wolter Wolters was de manager van uh, Philips Argentinië. En dat is eigenlijk een centrale figuur in dit hele rapport. Zeg maar, je zou kunnen zeggen dat al het wantrouwen wat in dit rapport wordt dus opgebouwd... Uh, toch eigenlijk vooral uh, gericht is uh, tegen Wolter Wolters... die ook gewoon echt een nazi-spion uh, wordt genoemd. Historicus Marcel Metzen. Nou, wat blijkt nu het geval te zijn, als je die man bestudeert... die uh, is eerst geweest manager van Philips in Spanje in de jaren 30, toen Franco opkwam. En hij was niet tegen Franco. Hij werd gezien ook als een voorstander. En dat was zich was geen uitzondering... want zo'n beetje de hele internationale zakengemeenschap... in die tijd was voor Franco. Hij is in 1906, 1937 zo ongeveer is naar Argentinië gegaan... om manager van Argentinië te worden. En uh, dat deed hij op een commercieel, zeer succesvolle, agressieve uh, manier. Echt een heel commercieel mannetje. Dus een van de dingen die hij bijvoorbeeld deed, dat is, kijk, de Amerikanen die uh, kochten wolframerts uit Argentinië en dat werd gebruikt voor gloeidraden, wolframdraden in de gloeilampen en dus ook in radiobuizen en, en zendbuizen en zo. Dat is allemaal voor nodig. Dus die, uh, maar Philips had dat ook nodig in Argentinië. De Amerikanen waren nogal terughoudend met het terugleveren van dat wolframdraad wat met dat erts gemaakt werd naar Argentinië. Toen heeft Wolters de uh, Argentijn, de Argentijnse regering gesuggereerd om uh, de export van Wolfram eerst naar Amerika te, te temperen. Om zo de Amerikanen onder druk te zetten om meer van het Wolframdraad terug te leveren. Nou, dat hoorden de Amerikanen. De Amerikaanse die hoorden dat. En dat, dat leidde onmiddellijk tot klachten natuurlijk, dat kwam direct bij het State Department terecht. Dat leidde tot klachten bij uh, de Nederlandse uh, gevolmachtig minister in Washington. En dat soort zaken waren er meer. Dus hij hield gewoon, hij was gewoon een olifant die door de porseleinkast uh, walste, kun je wel zeggen. En deels dingen die hij deed vanuit het economisch belang van Philips, vanuit het, het commerciële belang van Philips, werden door de Amerikanen beschouwd als vijandig ten opzichte van Amerika. Ja, er was, het was inderdaad zo dat, dat concurrentie, scherpe concurrentie tegen Amerikaanse bedrijven in Latijns-Amerika door de Amerikanen gezien werd als on-Amerikaans of anti-Amerikaans gedrag. Wie niet, wie niet voor ons is, is, is tegen ons. Dus die scheidslijn tussen, tussen, tussen politieke opvattingen... en economische opvattingen, of economisch handelen... Die was, die was er niet meer. Daar kwam het gewoon op neer. Wolters stond in contact met het Duitse spionagesysteem. De geallieerden hebben er bij Philips op aangedrongen om hem te ontslaan. En Dit gebeurde op 15 juli 1943... Martinus Cornelius van Acht wordt door een van de Philips-mensen in New York gezien als pro-Nazi. Hij stuurt boodschappen via Zwitserland naar bezet Europa. Martinus van Acht, directeur van Philips Brazilië, is de tweede Philips-manager die in het vizier komt van de Amerikaanse geheime dienst OSS. Vanaf 1937 is Van Acht tevens Nederlands consul in Rio de Janeiro. Totdat hij eind 1940 eervol wordt ontslagen. Marcel Metsen kent de reden. Deze man die werd op een gegeven moment, uh, dus ook wordt in dit rapport ook aangeduid als uh, nazi-sympathisant, maar een echte, echte bewijsvoering is er niet. Nou, toevalligwijs had ik zelf in mijn eigen documentatie ook nog wat zitten, wat brieven zitten, die eigenlijk afkomstig zijn, dus uit het uh, Philips-archief... Uh, over deze van Acht. En wat blijkt nou? dat op de dag waarop uh, de Duitsers Nederland binnenvielen, 10 mei 1940... was er in, uh, uh, in Rio de Janeiro een kinderfeestje uh, voor zijn dochter. Waar, en nou goed, er wonen natuurlijk ook wel Duitsers uh, daar, zoals bekend... in veel Duitsers in Zuid-Amerika. En uh, uh, er waren dus ook Duitse kinderen op dat feestje geweest. Nou, daar is dan uh, wat over geroddeld. We gaan op zoek naar aanvullende bewijsstukken... en die vinden we in het Nationaal Archief in Den Haag het ontslag van van Acht als consul was immers een aangelegenheid van de Nederlandse overheid. In het archief vinden we een apart dossier getiteld kwestie ontslag MC van 8. En daarin zit onder meer een adviesnotitie aan de minister van buitenlandse zaken. 23 augustus 1940 aan zijne excellentie. Het is zeer begrijpelijk dat de niet-afzegging der partij grote verontwaardiging in de Nederlandse kolonie heeft verwekt en de consul zijn positie bij onze kolonie geheel heeft ingeboet. Hij schijnt echter geen schuld te willen bekennen... en wil niet meewerken aan de door den gezant geboden oplossing. Integendeel, hij dreigt zelfs dat het Philips-concern... zich in beweging zal zetten tegen elke tegen hem te ondernemen sanctie. Het komt mij voor dat de heer Van Acht in deze omstandigheden... niet kan worden gehandhaafd. Dat is, uh, heeft uiteindelijk geleid tot zijn ontslag als consul. Dus niet, niet als uh, manager van Philips, maar zijn ontslag als consul. En naar mijn indruk is dit eigenlijk de hele basis van het verhaal... waarom je als nazi-vriendelijk het boek kwam, kwam te staan bij de OSS. Want andere bewijsmateriaal vind ik niet. Dat is wel heel erg flinterdun, zou ik zeggen. Een kinderfeestje met de verkeerde kinderen of zo... Ja. maak je tot nazi-sympathisant. Ja, dat, dat, dat, dat is dus wel tekenend voor het soort van wantrouwen... Eh, dat eh, de kleinste eh, contact met een, met een Duitser in Zuid-Amerika... kon al leiden tot, eh, tot verdenking eh, van nazi-sympathie. Eh. Ook de formeel hoogste baas van Philips, president-directeur Frans Otte, de schoonzoon van Anton Philips, wordt gewantrouwd door de Amerikaanse inlichtingendienst. Pieter Franciscus Sylvester Otte, president van NV Philips en leider van de Nederlandse kolonie in New York, staat een autoritaire regering voor, gebaseerd op het Italiaans corporatistisch model. Zijn uitgangspunten zijn die van Vichy-Frankrijk en van het beschaafd fascisme. De basisprincipes van democratie en het recht van het individu zijn nergens terug te vinden. Uh, de, de, van tal van Nederlandse zaken. vind je verhalen dat ze wel uh, gecharmeerd waren. van met name Mussolini, meer dan van Hitler. Uh, ook Franco uh, lag niet slecht. Want dat waren eigenlijk een soort. Ja, die, die, die waren vriendelijk voor het, uh, voor het bedrijfsleven. Dus Otto moet je, denk ik, in die uh, categorie plaatsen. En uh, Otto heeft dus uh, tijdens de Tweede Wereldoorlog ook uh, uh, uitspraken gedaan en dingen uh, geschreven die dat beeld uh, beve ja, bevestigen. En, en, en de Amerikanen schrijven daar ook over. Dus in het OSS-rapport wordt hij ook als zodanig gegeven. Uh, Geschilderd. En ik denk ook dat dat terecht was. Dat was zeker niet de meeste democratisch getinte man. Dus niet, niet erg geporteerd van, van, van, van de vrije democratie. En in die kringen was het op dat moment helemaal niet ongebruikelijk... om de opvatting te ventileren dat het parlement... maar wat minder invloedrijk zou moeten zijn. bijvoorbeeld nou, daar, was, daar stond Otto ook. Het Philips-management heeft nooit serieuze pogingen ondernomen om nazi- of pro-nazi-personeel te verwijderen. Als zij het zouden willen, kunnen ze de nazi's inlichten over belangrijke geheimen van de geallieerde oorlogsmachine. Zeker als de belangen van Philips in het geding komen. En daarom is de bestaande situatie en het gedrag van het Philips-concern een gevaar voor de veiligheid van de geallieerden. Philips als gevaar voor de veiligheid van de geallieerden. Zo staat het in de slotconclusie van het OSS-rapport. Toch is dat niet het hele verhaal. De verrassing zat eigenlijk aan het eind van die hele stapel. En daarin zit namelijk uh, briefwisseling en documenten, memo's... waaruit blijkt dat uh, Philips zichzelf heeft aangeboden... Aan, uh, aan het begin van de entree van de Amerikanen in de oorlog... Uh, als uh, informant. Uh, dus dat was direct na Pearl Harbor december 41 heeft Philips begrepen... dat ze niet langer vrije contacten zouden kunnen onderhouden... vanuit Amerika met Europa. Omdat er nu een oorlogstoestand tussen Duitsland en Amerika was ingetreden. En ze hebben dus contact gelegd met dat jonge OSS. En gezegd, wij willen een deal. Washington, 13 januari 1942. Interne notitie. Dokter Van Walsum formuleerde het zo... Als wij voor hem een vergunning kunnen regelen... om weer contact te hebben met bezet gebied... dan stelt hij de faciliteit van zijn wijdverbreide organisatie ter beschikking. Zowel voor informatie als voor verspreiding van propaganda. Dat was de hoofddirecteur van Walsum die dat gedaan heeft. Wij willen graag onze informatiekanalen open houden En in ruil daarvoor willen we ze jullie aanbieden... als bron van informatie over de politieke en economische situatie in Europa. Dus wij bieden onszelf aan als informant... Philips had uh, belangrijke routes, informatieroutes. Nou, de belangrijkste waren eigenlijk via Zwitserland, via Spanje, Portugal en ook via Zweden, dat waren neutrale landen. En van daaruit was het dus mogelijk om zowel met de geallieerde kant... als met, met, met, de, met, de, met de Duitse kant contact te onderhouden. Wat aan de hand was toen, toen Philips dit zichzelf aanbood... dat is dat zij eigenlijk om opportunistische redenen... zij wilden zelf hun zakelijke contacten kunnen overeind houden... zeiden van dit hele informatienetwerk wat wij tot onze beschikking hebben... kunnen we ook gebruiken voor het versturen van inlichtingen vanuit Bezet-Europa naar de OSS. Het was gewoon een heel duidelijke ruil. De nadere uitwerking van die plannen... die heeft plaatsgevonden in het, later in het voorjaar van 1942. Op dat moment was uh, Alan Dulles hoofd van het kantoor van OSS in New York. Alan Dulles is de latere CIA-directeur. Uh, uh, en, en hij heeft uh, diverse gesprekken gevoerd met Van Walsum. Daar vinden we ook uh, verslagen van. 28 mei 1942... Ik ben ervan overtuigd dat Philips zeer nuttig voor ons kan zijn. En meester Van Walsum, met wie ik gisteren geluncht heb... heeft me verzekerd dat zij graag op alle mogelijke manieren... met ons willen samenwerken. Vanuit Genève, Stockholm, Lissabon, Spanje, Turkije. Het is mogelijk dat we door contacten in een van deze plaatsen... lijnen kunnen opzetten naar bezette of vijandelijke landen. Men zag dat al voor zich... En, uh, en er wordt zelfs ook de suggestie gedaan dat het als een soort mantelorganisatie zou kunnen dienen. dat Wat dus zou betekend hebben dat er ook OSS-mensen direct gestationeerd zouden kunnen worden. Toch ging de deal uiteindelijk niet door? Nou, dit, de gesprekken hierover hebben dus tot oktober uh, 1942 geduurd. Dus een maand of tien, zeg maar. En toen uh, heeft een van de leidende figuren... In, het, uh, in de militaire inlichtingendienst, generaal Strong... heeft een brief gestuurd aan de uh, OSS, aan de baas van het OSS... William Donovan, uh, met een soort oekase daarin. Washington, 31 oktober 1942. Mijn beste kolonel Donovan. Philips heeft vriendelijk aangeboden om samen te werken... met de militaire inlichtingendienst. Om dubbeling en verwarring te voorkomen... Vanuit het belang van een betere veiligheid is het wenselijk dat de militaire inlichtingendienst de enige dienst is binnen de Amerikaanse regering die contact heeft met de Philips-organisatie. En daarom is het gewenst dat u uw personeel instrueert om geen contact meer te hebben met het bedrijf Philips. generaal Generaalmajor George Strong. Deze ukase van generaal Strong betekende het einde van de deal tussen Philips en het OSS. Wat precies het motief van het OSS is geweest om tien maanden later... in augustus 1943... met het uitermate kritische rapport over Philips te komen... is niet te achterhalen uit de documenten waarover wij beschikken. Half januari zoeken wij contact met de bedrijfsarchivaris van Philips... om hem te vertellen over onze vondst. Hij kent het OSS-rapport niet... Maar wijst ons wel op een artikel uit 2004 getiteld The Pond. Verschenen in de CIA-uitgave Studies in Intelligence. We bellen met de auteur van dit artikel. Ik ben Mark Stout. Ik ben historian at the het International Spy Museum. En ook een former CIA-officer. Voormalig CIA-officier Mark Stout vertelt ons over De Pont, Een zeer geheime, kleine spionageorganisatie... die in 1942 werd opgericht vanuit de Militaire Inlichtingendienst. Er was veel rivaliteit tussen de Militaire Inlichtingendienst en de OSS. En de militaire inlichtingendienst heeft dan ook in het geheim... een eigen kleine dienst opgericht voor spionage in het buitenland. Dat hebben ze uiteraard niet gemeld aan de OSS. Trouwens, bijna niemand in de Amerikaanse regering was hiervan op de hoogte. Dus de militaire inlichtingendienst heeft Philips eigenlijk van de OSS afgepakt... met de bedoeling om de pond met Philips te laten werken. En ze deden dat voor de purpose van de pond, die op de was van war department... te uh, to, to werken Philips. Op basis van archiefonderzoek concludeert Stout dat Philips de Pond financieel steunde... en haar vestigingen open heeft gesteld voor medewerkers van de Pond. Stout mailt ons een van de bewijsstukken. Een telegram van het hoofd van de Pond. De telegram is uh, september 1954. En het zegt... Frans uh, Otten, President Philips. repeat Philips Company, original member and almost one of de creators of Pond with Marshall en Wells. He is a great friend of USA en us. In het telegram uit september 1954 staat Frans Otten, president van Philips. Herhaal. Het bedrijf Philips is lid en, samen met Marshall en Wells, een van de initiatiefnemers van de Pond. Hij is een grote vriend van de Verenigde Staten en van ons. Stout komt met nog een ander wapenfeit over de relatie tussen Philips en de Pond. In februari 1944 publiceert een senaatscommissie een rapport... waarin Philips wordt afgeschilderd als een vijandig bedrijf. De beschuldigingen vertonen veel overeenkomsten met die in het OSS-rapport. Het ministerie van Financiën vond dat Philips gestraft moest worden... Maar in februari 1944 heeft het hoofd van de militaire inlichtingendienst... een brief geschreven naar het ministerie van Financiën... waarin staat dat ze de Philips-mensen niet meer lastig moesten vallen. Omdat Philips betrokken was bij gevoelige inlichtingenoperaties... van het ministerie van Oorlog. Er gebeuren misschien wel dingen die kwalijk lijken, staat er in de brief... maar er is niks aan de hand. Laat ze met rust. Stop met het onderzoek naar Philips. Het is niet wat het lijkt, maar wij gaan jullie niet vertellen wat er aan de hand is. You may see things that look bad, but it's really okay and leave them alone. Stop investigating Philips. That is not what it looks like, but we're not going to tell you what really is going on. Hoe zou u nou de de opstelling van Philips tijdens die tweede wereldoorlog willen kwalificeren? Nou ja, ze waren natuurlijk bezig met overleven. Dat hebben ze op een slimme manier gedaan. Met veel creativiteit. Uh, met, uh, met, met een zekere gehaidheid ook in het omzeilen van allerlei beperkende regels. Uh, en uh, ja, toch met ook de bedoeling om, uh, om gewoon geld te blijven verdienen. Dat is eigenlijk een soort opportunisme wat daarin zit. Gewoon geld verdienen. Aan, waar, waar dan ook. En als je aan beide zijden van het front actief bent... dan probeer je dus aan beide zijden dat te doen. En van de andere kant moet je ook zeggen... dat zij hebben ook zich ingezet voor de belangen van hun werknemers. Ja, maar het is, het is, het is dus dat, dat, dat gemengde beeld. Nu hebben de beheerder van het Philips Archief een aantal vragen voorgelegd. Hij zegt eigenlijk over die deal hè, die er geweest is tussen de Philips... en uh, de geheime diensten is helemaal niets te vinden in het Philips Archief... Nou ja, dat is, vind ik, toch de vraag of daar helemaal niks in zal zitten. Want ik heb zelf gemerkt, toen ik met de biografie van Anton Philips bezig was... dat in de correspondentiedossiers, dus van de correspondentie in New York... van de, toen de directie in New York was... dat daar toch nog allerlei dingen boven tafel kwamen... waarvan het archief zelf op dat moment niet eens wist dat ze het hadden. Helaas kunnen we niet zelf gaan spitten in het Philips-archief. Nee, dat, dat kan niet. Dat moet, dat moet, de archivaris moet daar zelf medewerking aan verlenen. Dus we kunnen alleen maar de, Philips, de huidige Philips-top uh, oproepen... om uh, de archivaris, de historicus, toestemming te geven om dat te doen. Ook de Duitse onderzoeker Erich Schmid-Eenboom... die het OSS-rapport afgelopen zomer in Washington ontdekte... roept Philips op om eindelijk volledige openheid van zaken te geven... over de eigen rol in de Tweede Wereldoorlog. Philips ging het om het nakte overleven als weltumspannendes groot onderneming en natuurlijk ook om de zekering der gewinnen. Eenmaal voor die bezatzingstijd en dan ook voor die tijd daarna. Philips was als wereldomvattend concern gericht op het eigen overleven. En natuurlijk om het veiligstellen van de winsten, zowel in de jaren van de bezetting als vooruitlopend op de tijd daarna. De concern had een weg tussen collaboratie met het NS-regime en conspiratieve coöperatie met de USA gewählt. Er zou zich heute allerdings de moralische vervelingen die uit de collaboratie zwangsläufig erwuchten stellen. Het concern heeft gekozen voor een weg tussen collaboratie met het Nazi-regime en clandestine samenwerking met de Verenigde Staten. Philips zou er goed aan doen om volledige openheid te verschaffen over de morele misstappen die noodgedwongen daarmee gepaard gingen. U hoorde een reportage van Gerard Leenders en Huub Jaspers. De teksten werden gelezen door Godfried van Run, Erik Arends... Kees van der Bos en Alfred Koster, die ook de techniek deed. Uiteraard hebben we Philips gevraagd om een reactie. Woordvoerder Erik Drent liet weten... Op dit moment is het ons onmogelijk een radio-interview te geven... omdat een grote veelheid van informatie beschikbaar is gekomen... die eerst op verantwoorde manier geïnventariseerd en geanalyseerd moet worden. Ons verzoek om zelf onderzoek te mogen doen in het Philips Archief werd afgewezen. Wel heeft het bedrijf een aantal vragen schriftelijk beantwoord... en u kunt die antwoorden vinden op de site onjo.nl. Verder liet woordvoerder Drent weten... Voor de discussie over de positie van de onderneming in de Tweede Wereldoorlog... verwijzen we naar wetenschappelijke studies... die mede op basis van onderzoek in het Philips-archief zijn verschenen. Plaatsing van het OSS-rapport in de juiste historische context is aan u. En aan de telefoon is Marcel Metzen. Goedemiddag. Goedemiddag Marcel. Want ik begreep dat de afgelopen dagen nadat de reportage werd afgesloten. nog een nieuwe stapel documenten uit Washington is gearriveerd. over de samenwerking tussen Philips en de kleine inlichtingendienst waarover we net hoorden. De Pond namelijk. Wat zijn dat voor documenten? Ja, dat is eigenlijk is het, het, het, het complete. Uh, nou, of het helemaal compleet dat weet ik niet. Maar in ieder geval een groot deel van de stukken van uh, John Krombach. Krombach, dat, dat was dus de, de man die de, de leider van de PONT was. En dan bestaat eigenlijk uit een heleboel uh, memoranda die hij geschreven heeft aan zijn uh, contactpersoon bij de Militaire Inlichtingendienst. Waarom had de Militaire Inlichtingendienst eigenlijk buiten de OSS, de latere CIA, om weer een eigen clubje, de PONT? Nou, dat heeft iets te maken met de geschiedenis van het OSS. Het OSS was opgezet buiten de Militaire Inlichtingendienst door president Roosevelt... die uh, vond dat er te veel inlichtingendiensten waren... en dat die met elkaar zouden moeten samenwerken. Maar wat er feitelijk gebeurd is... is dat, uh, dat dus het OSS uh, uiteindelijk is ingepalmd... Door, uh, door de militaire inlichtingendienst... maar ook weer niet werd vertrouwd... En, uh, um, en, en daarom heeft uh, die militaire inlichtingendienst nog, nog, nog een supergeheim clubje eigenlijk uh, opgezet. Dat ook weer eerst binnen die OSS en daarna weer eruit is gelicht. Waar men binnen het OSS niet uh, van, van wist. Uh, dat is eigenlijk wat er gebeurd is. Dus uh, concurrerende inlichtingendiensten waarvan de een nog weer geheimer was dan de ander. Ja, daar hebben spionnen vaak uh, last ja. van. Dat ze elkaar niet vertrouwen. Ja. En werpt, uh, werpen de nieuwe documenten die in je bezit zijn... een nieuw licht ook op die rol van Philips? Nou ja, het interessante is dus dat uh, Philips heeft meegeholpen... met het oprichten van die bond. Uh, en uh, dat blijkt uit die document. En daar zelfs uh, geld voor uh, beschikbaar heeft gesteld. 20.000 dollar. Uh, dat zou je, als je het omrekent in, uh, in koopkracht... Uh, komt dat neer op zoiets van 800.000... Uh, dollar nu. Dat is een aanzienlijk bedrag. Uh, en, uh, ja, en, en bovendien hebben ze dus een, een deel gesloten met die pond... om als dekmantel te fungeren. Uh, dus wat eigenlijk uh, eerst de bedoeling was om dat met de OSS te doen... dat is later alsnog gebeurd, maar dan met die supergeheime pond. Zeg en leg eens uit waarom een gloeilampenfabriek in het zuiden des lands... een militaire inlichtingendienst wil oprichten. Nou... Waar het om ging is dat Philips uh, natuurlijk zowel in Europa, in het bezet gebied, als daarbuiten in, in, uh, in Amerika, maar ook in, uh, in Azië en in Afrika zo actief was. En die twee concernonderdelen in de Duitse uh, greep en, in, en onder Amerikaanse invloed zou je kunnen zeggen, die moesten wel met elkaar kunnen communiceren. En dat werd dus moeilijker toen Duitsland en Amerika in oorlog uh, gingen. Nou, en wat Philips heeft toen uh, uh, een deal gemaakt, eerst geprobeerd met het OSS... en later is die deal alsnog tot stand gekomen dus met de, met de bond... dat zij uh, zaken konden blijven doen, over de frontlinie heen, zeg maar... en in ruil daarvoor hun communicatienetwerk, hun contacten... en de manier waarop ze hun informatie verspreiden, ver, ver, ver overbrachten... Uh, te delen met, uh, met, uh, met die bond. Dat dus wil zeggen dat er dus managers waren... Die uh, zeg maar vanuit uh, Eindhoven naar Zwitserland uh, gingen. Uh, daar microfilms uh, overdroegen. Uh, en die werden dan vervolgens uh, via Zwitserland en P Spanje en Portugal werden die naar Amerika getransporteerd. En, en, en tegelijkertijd kon Philips dus ook zijn eigen zakelijke en technische informatie uh, uh, blijven versturen. Uh, en dat dus. Dat was een win-win situatie, zullen maar zeggen. Nee. Beiden hadden er voordeel bij. Geheime strategische informatie over, de, over hm. Duitsland uh, werd uh, door Philips mensen meegenomen. Ja, spannend. Ik, ik kijk voortaan heel anders tegen mijn stofzuiger aan, nu ik uh, ja, ja, dit dat allemaal weet. Ja. Um, een Eén vraag nog, uh, Marcel. Ja. Uh, we hebben dus uh, Philips om commentaar gevraagd. Ik las net de reactie van ja. Erik Drenthe, woordvoerder, ja. voor. Ja, die willen er dus niet zoveel over zeggen. Waarom eigenlijk niet? Want je hoeft je er toch helemaal niet voor te schamen dat je contact had met de Amerikanen tegen de nazi's. Nee, maar wat dus. Nee, maar ik denk wel. Als je dieper gaat graven. en dat is ook een beetje het hele beeld wat hier oprijst uit, uit, uit die twee oogschijnlijke. Tegenstrijdige verhalen zou je kunnen zeggen. Van de ene kant dus één inlichtingendienst die Philips managers ervan beschuldigt de spionnen te zijn. Van de andere kant is er dus ook een organisatie, een Amerikaanse organisatie, een spionageorganisatie waar ze voor gewerkt hebben. Dat is nu ook gedocumenteerd. En dat roept toch beeld op dat men aan twee kanten actief is geweest. Dus de, de mogelijke rol van dubbel spionage. Huh? Zij hebben spel gespeeld. Daar zitten allerlei aanwijzingen, ook in de documentatie die ik nu, uh, die we dus nu uit, uh, uit Washington weer gekregen hebben over die pond. 150 uh, pagina's, die nog helemaal doorgespit uh, zullen moeten worden. Zitten er toch allerlei aanwijzingen. <tie> dat het, het is een heel handig spel geweest, dat uh, Philips hier uh, gespeeld heeft. Ja, en misschien dat men zich daar toch een beetje voor die handigheid en die, oppor en die ja, dat opportunisme wat daaruit spreekt, dat men zich daar een beetje voor geneert. Ja, ik vind dat. Een beetje onzin. Het is, uh, het is lang geleden. En het is van historisch uh, natuurlijk van belang... Om te, om te weten hoe dat allemaal gefunctioneerd. Nou, ik vond het spannend, Marcel. Ik heb met rode oortjes geluisterd. Oké. Okay. Marcel Metzen, dank je wel. En dit was Argos over Philips in de Tweede Wereldoorlog. Terug naar onze tijd, straks met uh, in Bedrijf... die u gaan vertellen over allerlei andere dingen... behalve gloeilampen dan, waarmee je geld kunt verdienen. Goed weekend.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 Verleggen we zelf meer de grens van wat we op tv laten zien? Of draait de tv door? Vanavond in Debat op 2. Om tien over negen. Live bij de Caro en NCRV op Nederland 2. OT Theater speelt De Geit of Wie is Sylvia? Een meesterwerk van Olby. Tot en met 18 maart in Den Haag, Haarlem, Leiden en Rotterdam. Kijk op ot-rotterdam.nl Dit is Radio 1.